Wachair al-hadi-hadi-hadi-muhammad-in sallallahu alayhi wa sharra al-umur muhtafat-uha. Wa kulla muhtafatin bid'a. Wa kulla bida dalala. Wa kulla dalala-tin fi n-nar. Best brothers and sisters. Allah subhanahu wa ta'ala zegtin de Qur'an. Fi buyutin adhinallahu an turfa'a. Wa yudhkar fiha smuh. In het Nederlands Allah subhanahu wa ta'ala zegt in huizen waarover Allah gebood hem daarin te eren en zijn naam te noemen zijn prijzen zijn glorie daarin. In de ochtenden en de avonden. Door wie? Door mannen. Echte mannen. Die zich niet door handel en verkoop laten afhouden van de gedachtenis aan Allah subhanahu wa ta'ala. En ook niet van het onderhouden van het gebed. En het geven van zakat. Het zijn dus volgens Allah subhanahu wa ta'ala... Degenen die het gezamenlijke gebed bijwonen, die zich met recht mannen mogen noemen. Echte mannen. Mannen van grote voornemens. Mannen van grote ambities. Mannen met een nobele streven. Dit omdat zij bezoekers zijn van het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar waar blijk wordt gegeven aan de eenheid van Allah subhanahu wa en blijk wordt gegeven aan het aanbidden van de enige echte God. Allah subhanahu wa ta'ala. Niets houdt hen af van het bijwonen van het gezamenlijke gebed. En ze bezwijken niet voor de verleiding van dunya van het wereldse. Want ze weten dat Allah subhanahu wa ta'ala degene is die hen heeft geschapen. Vorm heeft gegeven. Hen van onderhoud verschaft. En over hen gaat. En ook weten zij dat de beloning die Allah heeft klaargemaakt. Voor degene die het gezamenlijke gebed bijwonen. Vele malen groter. En vele malen beter is. Dan alle wereldse rijkdommen bij elkaar. En ze weten dat de beloning van Allah blijvender is. In tegenstelling tot alle wereldse zaken. Want die zijn vergankelijk. En daarom beste broeders en zusters... begaven zelf, vele van zelf, zich zeer snel richting de moskee... als zij de oproep tot het gebed hoorden. Want zij waren bewust van de verschillende overleveringen... en versen waarin de nadruk wordt gelegd... op het bijwonen van het gezamenlijke gebed. Zo zegt de profeet, sallallahu alayhi Wasallam. in een overlevering van imam Tabarani... En die sahih is verklaard door Sheikh al-Albani rahmatullahi Hij zegt. Als jij de oproep door het gebed hoort. Geef dan gehoor aan deze oproep. En in een andere overlevering van Ibn Majah. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men sami' al nida'a falam Oftewel, wie de oproep tot het gebed hoort en niet komt opdagen. De profeet zegt letterlijk, hij heeft geen gebed. Zijn gebed zal niet beloond worden. Behalve als hij een geldige excuus heeft. En een voorbeeld van een geldige excuus is ziekte. Of bang zijn om naar buiten te gaan. Of je woont op een hele grote afstand van de moskee. Voor de rest is iedereen of iedere man verplicht om het gezamenlijke gebed bij te wonen in de moskee. De vrouwen zijn niet verplicht. En Ibn Abbas Radiallahu an, een van de grootste metgezellen. Die zegt. Men samia hayya ala al falah. Falam dan is het zo dat Mohammed in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wie haya ala al-fala'ahu, de oproep door het gebed, en niet komt opdagen, die heeft de sunna van de boodschapper Mohammed verwaarloosd. Het zijn grote woorden natuurlijk. En Sufyan ibn Uyayna, een van onszelf, die zegt: Laat kun bethle abdi suuk. Hij zegt namelijk, wees geen slechte dienaar, die pas gehoor geeft als hij opgeroepen wordt. En zorg ervoor dat je voortijds in de moskee aanwezig bent, voordat de oproep door het gebed afgaat. En laten wij eens stilstaan bij deze woorden van Soufiane. Laten wij deze woorden eens... ...analyseren. Soufiane... ...zegt... ...dat degene die pas na de adhan... ...de moskee binnenloopt... ...slecht is. Wat zou Soufiane... Rahmatullah, ...zeggen over diegene... ...die vandaag de dag helemaal niet naar de moskee komen? Of diegene die helemaal niet bidden? Zij hielden het wellicht... Toen de tijd niet voor mogelijk. Dat er een tijd zou aanbreken. Waarin de mensen. Niet naar de moskee zouden komen. Dat was voor hen onwaarschijnlijk. Kon niet. Zij waren mensen. Die de waarde en de betekenis. Van het gezamenlijke gebed kenden. Een aantal van hen. Werkte als smid. Als ijzersmid. Iemand die met een hamer ijzer bewerkt. En soms als hij zijn hamer hief dus omhoog bracht om ermee te slaan hoorde hij tegelijkertijd de oproep door het gebed hij liet onmiddellijk zijn hamer uit zijn hand vallen onmiddellijk op de grond want er was niets maar dan ook niets wat tussen hen en het gezamenlijke gebed kwam ze lieten zich door niks afhouden van het bijwonen van het gezamenlijke gebed in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Anderen werden zelfs gedragen naar de moskee. Gedragen naar de moskee. Omdat zij te ziek waren. Om op eigen kracht naar de moskee te komen. Ze konden niet. Maar toch stonden zij erop. Dat zij het gezamenlijke gebed zouden bijwonen. Zij moesten en zouden het gezamenlijke gebed bijwonen. Een van die mensen was Rabi Ibn Huthayn. Rahmatullahi alayh. Deze man kon niet zelf naar de moskee komen. Maar hij liet zich altijd dragen naar de moskee. En telkens als hij, telkens als hij de moskee binnen werd gebracht. Zeiden de mensen tegen hem. Ja Abiyazid. Yazid, hij roep nou, Ja Yazid, Laqad roggen salik. Lau salajta fi beitik. O Yazid. Je bent gevrijwaard van het bijwonen, van het gezamenlijke gebed. Het is niet verplicht voor iemand zoals jij om het gezamenlijke gebed bij te wonen in de moskee. Waarom bid je toch niet thuis? Zij konden het niet verdragen. Om een rabbeer telkens te zien lijden. En weet je wat de rabbeer zei? Rahmatullahi alayh. Hij zei altijd. Ik weet het. Jullie hebben gelijk. Het is niet verplicht voor iemand zoals ik... om naar de moskee te komen. Maar ik hoorde hem... komt door het welslagen zeggen. Ik hoorde hem... komt door het gebed zeggen. En ik kon het niet over mijn hart verkrijgen... om weg te blijven. Wat moet ik doen? Mohammed bin Hafif Shirazi... ook een van ons zelf... die zei altijd... Tegen de mensen van zijn moskee. Hij zei: لو سمعتم: حي يا al-Salaam. Waarom trouwen jullie in de mesjid? Waarom trouwen jullie in de snaf? Waarom trouwen jullie in de makbarah? Als jullie حي يا al-Falaam horen. Hij يا al horen. En jullie zien mij niet in de moskee verschijnen. Dan ben ik te vinden in de begraafplaats. Met andere woorden, het is onmogelijk. Het is uitgesloten. Dat ik in leven verkeer, dat ik in leven ben en niet kom opdagen voor het gezamenlijke gebed. Dat kon niet, bestond niet. Zoals ik eerder zei, het waren zij die de waarde van het gebed en het gezamenlijke gebed kenden. In zoverre... Dat ze zelfs elkaar condoleerden als een van hen het gezamenlijke gebed had gemist. Zij condoleerden elkaar. Hatim al-Assam die zegt, toen het gebeurde mij één keer in mijn leven dat ik het gezamenlijke gebed had gemist. Toen is Abu Ushaq al Bukhari is bij mij komen aankloppen. Toen ik opendeed, condoleerde hij... Mij met het missen van het gezamenlijk gebed. En hij zegt verder: als ik een van mijn kinderen was verloren of had verloren, dan zouden duizenden mensen mij condoleren. En verder zegt hij: لأن مصيبة het عند الناس من مصيبة الدنيا. Hij zegt namelijk omdat een religieuze ramp als minder erg wordt beschouwd door de mensen, dan een wereldse ramp. Ze houden meer van dunia. Het mag hen niks treffen in hun dunia. Maar als het gaat om religieuze zaak, dan vinden ze dat minder erg. Zo waren zij. En degene die als voorbeeld voor hen diende, als het gaat om de vastberadenheid. Vastbeslotenheid. En de waakzaamheid over de gebeden. dat was de profeet sallallahu alayhi wa Hij was toch degene die zelfs op zijn sterfbed, toen hij verging van de pijn, erop stond dat hij het gebed in de moskee wilde bijwonen. Hij zal en moest het gebed in de moskee bijwonen. Telkens als hij opstond, viel hij flauw. En iedere keer als hij weer wakker werd, vroeg hij, hebben ze reeds gebeden? Is het gezamenlijke gebed aan mij voorbij gegaan? Hij was hun voorbeeld als het gaat om de waakzaamheid over de gebeden en het gezamenlijke gebed. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, woonde iedereen, maar dan ook iedereen het gezamenlijke gebed bij. Niemand uitgezonden. En luistert naar de volgende overlevering van Ibn Mas'ud radiyallahu die te vinden is in Sahih Muslim. En waarin nog eens wordt benadrukt, hoe belangrijk het gezamenlijke gebed voor hen was. Hij zegt, Men sarra om en الله غدا gadan muslima, على هؤلاء ala حيث is بهم yunada فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم الى ان قال رضي الله عنه ولقد رايتنا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا Ibn anh, deze grote metgezel, die zegt, hij vertelt over de situatie in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij zegt namelijk, wie zijn heer als moslim tegemoet wil gaan op de dag des Horeus, moet ervoor zorgen dat hij zuinig is. Op het bijwonen van de gebeden in de moskee. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor jullie profeet een aantal soenen uitgestippeld. Een aantal richtlijnen uitgestippeld. En deze gebeden en het bijwonen ervan in de moskee behoren tot deze soenen. En zouden jullie thuis bidden zoals deze moeten achterblijver doet... Hij noemt degene die thuis bidt, achterblijven. Dan zouden jullie de sunnah van jullie profeet verwaarlozen. En als jullie de sunnah van jullie profeet verwaarlozen, dan zullen jullie afdwalen. En verder zegt hij radiallahu anhu, en je zag ons toen de tijd, in de tijd van de profeet, in de tijd van de metgezellen. Je zag ons toen de tijd, allemaal het gezamenlijke gebed bijvonden. Niemand uitgezonderd behalve een munafiq een hypocriet, een huigelaar die bekend stond om zijn hypocrisie. en dit wordt nog eens bevestigd door Ibn Omar radiyallahu die zegt kunna ida faqadna fil wal bihtan hij zegt Ibn Omar hij zegt als wij een persoon miste Tijdens het ochtend- en het avondgebed, dan beginnen wij wantrouwen voelen tegenover die persoon. We beginnen aan hem twijfelen, aan zijn imam twijfelen. Het niet dat een moslim, een ware moslim en een ware mu'min, niet kan opdagen voor het gezamenlijk gebed in de moskee. Dat bestond niet. En daarom, als een van hen wegbleef tijdens het ochtend- en het avondgebed, dan beginnen wij twijfelen aan de imam van die persoon zijn natuurlijk grote woorden. Maar dat is op zich niet vreemd voor iemand die de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft horen zeggen: salatun 'ala min wal al min fajr wa isha "Wala'u ya'lamuna ma la De profeet sallallahu alayhi sallam. dit zijn de woorden van de profeet. Hij zegt: de meest zware gebeden om bij te wonen door een monafiq zijn het ochtend- en het avondgebed. Veel te moeilijk voor hem om naar de moskee te komen. Hij heeft andere dingen te doen. Zoals tv kijken. Gezellig met zijn vrouw en kinderen thuis zitten. Of misschien wel handel drijven. Of misschien wel slapen natuurlijk. Hij kan niet komen opdagen profeet sallallahu zegt... ...alleen de munafiqeen blijven weg voor het ochtend en het avond gebed. Er zit iets van nifaak in die persoon. Als zij wisten wat er aan beloning valt te behalen... ...tijdens salat al jamaa... ...tijdens het gezamenlijke gebed... ...tijdens het ochtend en het avond gebed... Dan zouden zij zelfs kruipend naar de moskee komen. Gegarandeerd, als ze wisten wat voor beloning valt te behalen. Ik herhaal het nog eens. Het is verplicht voor iedere moslimman om het gezamenlijke gebed in de moskee bij te wonen. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft een afschuwelijke en een vreselijke waarschuwing uitgesproken tegenover diegene die het gezamenlijke gebed niet bijwonen. Als jij twijfelt aan de verplichtheid van het gezamenlijke gebed, dan hoef je slechts naar deze overlevering te luisteren. Deze overlevering zal je zeker overtuigen van de verplichtheid van het gezamenlijke gebed. En deze overlevering staat vermeld in Sahih al-Bukhari en Sahih Muslim. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب وامر ثم امر بالصلاه فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال في روايه لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم هاشخ ما ملك ik sta op het punt, of ik ben van plan, de profeet zegt dat, om opdracht te geven aan een aantal mannen, om hout, brandhout, te gaan verzamelen, te gaan kappen. Vervolgens laat ik iemand de oproep door het gebed verrichten. Vervolgens wijs ik iemand aan om het gebed te leiden. En de gewoonte was dat de profeet zelf het gebed leidde vervolgens wijs ik iemand aan om het gebed te leiden want nu is de profeet iets van plan vervolgens zegt hij zal ik naar diegenen gaan die niet zijn komen opdagen voor het gezamenlijke gebed en ik zal hun huizen plat branden ik zal hun huizen plat branden o jij die thuis voor de buis zit die genoeglijke huiselijke sfeer boven het bijwonen van het gezamenlijke gebed verkiest. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, was van plan om jouw huis plak te branden. Om jouw huis te verteren. Om jouw huis te vernietigen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Imam Ahmed rahmatullahi alayhi die zei. Omdat er... Zich in de huizen ook kinderen en vrouwen bevinden. En die zijn niet verplicht om het gezamenlijk gebed bij te wonen. Anders had de profeet sallallahu alayhi wasallam die huizen wel degelijk verbrand. Twijfel jij nog aan de verplichtheid van het gezamenlijke gebed? Een blinde man, Abdullah ibn Ummi Maktoum radiAllahu anh. Blinde man, die is naar de profeet sallallahu alayhi wasallam gekomen. En hij. Zij tegen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, Qa'id, Ik heb niemand die mij kan begeleiden naar de moskee en hij is blind. In de andere overlevering zegt hij: En de weg naar de moskee ligt bezaaid met slangen, skorpioenen en ongedierte. Gevaarlijk. En hij woont op een afstand van de moskee. Grote afstand ik heb niemand om mij te begeleiden naar de moskee geef je mij toestemming o boodschapper van Allah om thuis te bidden eerst wil ik zeggen dat deze uitspraak van Abdullah ibn Umi Maktoum geeft aan dat de metgezellen wel degelijk wisten dat het bijwonen van het gezamenlijke gebed verplicht is voor een man anders zou Abdullah ibn Umi Maktoum niet komen vragen om toestemming komen vragen hij zei tegen hem, geef je mij toestemming om thuis te bidden. De profeet sallallahu alayhi wasallam gaf hem in eerste, in eerste instantie toestemming. Is goed zei hij. Maar toen hij zich omdraaide en wilde weglopen, riep de profeet sallallahu alayhi wasallam ibn Ummi Maktoum, terug. En zei tegen hem: het is me een Hoor jij de oproep tot het gebed? Hij zei, ja zeker, naam. Hij zei, fa'ajimpe. Geef dan gehoor, zei hij. Dus hij moest alsnog... komen opdraven voor het gezamenlijke gebed. Hij kreeg geen toestemming. Een blinde man. De weg naar de moskee is gevaarlijk. Hij woont op een grote afstand van de moskee. En hij kreeg geen toestemming. En jij, in de bloei van je leven... de kracht van je leven... Gezond en wel. En geef jezelf... toestemming om thuis te bidden. Je hoeft niet te vragen. Want jij bent je eigen mufti. Je hoeft niet... even bij de moskee aan te kloppen... bij een imam aan te kloppen... bij een geleerde aan te kloppen... om te zeggen, mag ik thuis bidden... als man zijnde? Nee, je geeft jezelf toestemming. Nou kijk, deze man is blind. En heeft misschien wel meer dan honderd... Goeie redenen om thuis te leren. En toch krijgt hij geen toestemming van de profeet Sallallahu wasallam. Dat moeten we ons toch aan het denken zetten, beste broeders. Moskee zoals deze, zijn het symbool van de islam. Een herkenningsteken van de islam. In de tijd van de profeet Sallallahu alayhi wasallam diende de moskee. Als gebedsplaats, als onderwijsinstelling, als ontmoetingsplaats, als opvanghuis, als kinderspeelplaats, als oefenterrein en voor vele andere doeleinden. Vandaag de dag dient de moskee slechts voor het gezamenlijke gebed, als locatie voor het gezamenlijke gebed. En zelfs daarvoor komen veel te weinig mensen opdagen. Veel te weinig. Beste broeders. Deze moskeeën zijn bedoeld voor het gezamenlijke gebed. En zijn niet bedoeld om leeg te blijven staan. Om verlaten te worden. Zoals vandaag de dag gebeurt. Je hoeft slechts naar een van de vele moskeeën te gaan tijdens het ochtendgebed. Vezer. Om te zien wat ik bedoel. De moskeeën staan leeg. Imam. Misschien één of twee personen achter de imam. Waar is die grote veel? Waar is die grote? Of waar zijn die grote voornemens? Waar zijn die grote ambities? We praten altijd over ambities. Maar er zal eerst iets moeten gebeuren. Willen wij die ambities waarmaken? En het begint met het bijwonen van het gezamenlijke gebed. Als deze moskeeën konden praten dan zouden zij hun beklag hierover doen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ze zouden in tranen uitbarsten. In tranen van verdriet en teleurstelling uitbarsten. En ze zouden prevelen. En zag je zeggen, O Allah, waar zijn toch de mannen, of moslimmannen gebleven? Waar zijn toch de zogenaamde moslims gebleven? Waar zijn ze? De moskee lijkt vandaag de dag wel een verlaten spookhuis... We moeten weer leven in de moskeeën brengen. Mijn laatste verzoek, beste broeders. Laat deze moskeeën niet in de steek. En daarmee ook Allah subhanahu wa ta'ala en de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, je Zagte de show. Tegen iemand a In الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائن والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون in het buitenland zitten we in een buitenland zwaarder. Het is een buitenland illa buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland buitenland en هُمْ is ook رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ belangrijkste vragen. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى collega's يُحَافِظُونَ voor فِي verantwoordelijkheid. مُكْرَمُونَ ثَمَانِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِطِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ يَصْعَقِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نعيم